De Kamer van Koophandel handelt mogelijk in strijd met de wet door adverteerders inzage te bieden in het handelsregister. Dat zegt de autoriteit Persoonsgegevens na vragen van de NOS. Volgens de KVK moet het register wettelijk openbaar zijn. De autoriteit betwijfelt dat en wil dat de gegevens alleen mogen worden verkocht na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. De Privacy gaat deze week met de KVK praten. Dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter werden vergiftigd... met een vloeibare vorm van het zenuwgas Novichok. Volgens het Britse ministerie van Milieu zijn er kleine hoeveelheden gevonden... op negen plaatsen in Salisbury, de woonplaats van Skripal. De grootste gif zat op zijn voordeur. Specialisten van Defensie proberen de besmette plekken schoon te maken. Probleem daarbij is volgens het ministerie dat het gift niet verdampt. Skripal ligt nog in het ziekenhuis, zijn dochter inmiddels niet meer. Staatssecretaris Snel gaat namens het kabinet... naar de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Armeense genocide. Het is voor het eerst dat een Nederlandse bewindspersoon... naar de plechtigheid op 24 april in Jerevan gaat. Dat gebeurt op verzoek van de Tweede Kamer. Die heeft de dood van honderdduizenden Armeniërs in 1915... expliciet erkend als volkerenmoord... gepleegd door militairen van het Ottomaanse Rijk. De Turkse regering is daar kwaad over. Het kabinet houdt nog vast aan de omschrijving... de kwestie van de Armeense genocide. Het weer vanavond en vannacht rustig en vrij helder. minimaal rond een graad of zes. Morgen opnieuw volop zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Donderdag kan het in het zuiden en oosten 28 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. De dagelijkse files die zijn zo goed als opgelost. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat tussen Holendrecht en Amsterdam Business Park nog een file met een kwartiervertraging. Op de ring van Amsterdam tussen Afrit Volendam en watergaas Meer een kwartier. En de A10 Oost richting Amersfoort is nog steeds dicht voor watergaas Meer. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. <totstutters>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 Vaderlands geschiedenis lijkt wereldwijd meer vaderland dan geschiedenis te worden. Bureau Buitenland met Chris Keijne. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, van India tot Hongarije en van Rusland tot de staat Texas... overal worden geschiedenisboeken herschreven naar de luim van de zittende macht. Wat gebeurt er precies en waar kan dat toe leiden? Zo meteen een gesprek waarin we onder meer inzoomen op India... waar de zittende partij heel graag zou willen bewijzen dat dat echt een hindoe-natie is. En we bellen met Bolivia. Tot half acht is dit Bureau Buitenland. Maar eerst om half zeven begon FC Twente Pek Zwolle En Arman Afs Afsaroglu had nog niet gezegd dat Twente geluk nodig had. Of het werd 1-0. Arman, hebben ze nog meer geluk gehad inmiddels? Nou, het is gewoon goed voetbal wat ik zie van FC Twente. Ongekende wilde, want ze zijn op 2-0 gekomen door een goal van uh, De Bek. Maria, die speelde dat de normaal gesproken op basisspelen. Cuevas geschorst is 2-0 voor Twente na 36 minuten. Ze spelen goed, ze kunnen deze week op papier degraderen. Maar ze grijpen, zo lijkt het, met beide handen de laatste strohalm. En staan na 37 minuten in Enschede met 2-0 voor tegen Zwolle. Oké, okay, en als daar reden toe is, dan gaan we terug naar de groelsvesten. Maar eerst, de benoeming van de hoogste Europese ambtenaar... Martin Selmayr moet worden heroverwogen... zodat ook andere kandidaten kans maken op die post. Dat besliste een belangrijke commissie van het Europarlement gisteren... en hun voorstel wordt morgen in het Europees parlement besproken. Selmayr komt daarmee verder onder druk te staan... na zijn flitsbenoeming eerder dit jaar. Die was procedureel waarschijnlijk wel juist... maar omdat de tegenkandidaten geen kans krijgen... had het alles scheidend van vriendjespolitiek. En dat vriendje van Selmayr is zijn politieke baas... de commissievoorzitter Jonker. Die heeft nu ook een probleem. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout, goedenavond. Goedenavond. U komt net uit een vergadering van uw fractie... waar ook deze kwestie wordt besproken. Wat wordt het morgen? Gaan jullie de commissie naar huis sturen? Nou ja, dat ligt nog niet voor. Maar wij gaan zeker uh, de resolutie die nu voor ligt, die gaan wij uh, ondersteunen. En we proberen nog met wat amendementen nog wat scherper te krijgen. Dus uh, ja, de groene lijn is helder. Wij zijn heel kritisch. En uh, wij willen gewoon dat die procedure uh, overnieuw wordt uh, gedaan. En, en dat is eigenlijk de lijn van de groene fractie. En dat zie je bij de meerdere kleinere fracties. De grote vraag is natuurlijk... Uh, wat gaan de twee grote fracties in het Europese parlement doen? De Christendemocraten en de Sociaaldemocraten. Ja, en dan uh, zijn alle ogen toch vooral ook op de Christendemocraten gericht. Hè? Want uh, meneer Jonker is van de Christendemocraten. Um, in de vorige uitzending, dat was in mei... toen uh, hadden we het hier ook over... toen uh, sprak je de hoop uit dat regeringsleiders, regeringsleiders kritiek zouden hebben op de benoeming. Nu lijkt toch het Europees parlement die rol op zich te nemen. Ja, dat komt ook omdat de regeringsleiders eigenlijk heel stil zijn geweest. Niemand durft zich hierover uit te spreken. Uh, plus, en dat is toch wel... Ja, een positieve verrassing ook voor mezelf. Uh, het Europees Parlement is wel eens wat vaker stevig in woorden geweest, maar dan uiteindelijk de resolutie die ze aannemen, zie je dat ze dan toch wat uh, zwakjes zijn. Mm. Het lijkt er nu toch op dat het Europees Parlement echt stevig uit de hoek komt. En dat heeft duidelijk te maken dat je merkt, ook bij de christendemocraten is de irritatie groot. En Juncker die een beetje gedreigd heeft van, ja, als er een te kritische resolutie komt, nou dan stap ik op of iets dergelijks. Yeah. Nou ja, dat heeft eigenlijk niet zo, dat heeft niet zo veel gedaan, merk je. En nou, dat is een goed teken dat het erop lijkt dat het Europees Parlement een keer nou ja, goed pijt in plaats van alleen maar boze woorden heeft. Ja, maar goed, want het is inderdaad in ieder geval in die, in die commissie uh, waar dus gisteren dit voorstel is aangenomen. Dat was de, de budgetcommissie, een belangrijke commissie van het Europees Parlement. Daar hebben ook de Christendemocraten voor dit voorstel uh, gesteld. Maar, nou maar ja, ja, verdeeld. Ja. Verdeeld? Ja, ze waren verdeeld. Er waren een paar onthoudingen en een paar voor. Dus, okay. dus de Christendemocraten waren verdeeld. Oh, de Christendemocraten waren verdeeld. Nou ja, dan kan het dus nog spannend worden. Want je zei het al, Jonker heeft gezegd, als Selmayr weg moet, dan ben ik ook weg. Um, ja, dat, dat, dat wordt toch wel lastig voor ze, denk ik, morgen. Jawel, maar ik denk dat uiteindelijk uh, toch een substantieel deel van de Christendemocraten zal zeggen... ja. Wij laten ons niet in een hoek zetten uh, door Jonker hierin. Uh, dan is het aan Jonker om dan vervolgens daar een stap in te zetten. Uh, maar uh, ik krijg toch het gevoel dat de irritatie over eigenlijk die politieke benoemingen en het spel dat de commissie speelt. En vooral eigenlijk de arrogantie van Jonker door te doen alsof uh, nou ja, goed, dat het parlement hier eigenlijk niet eens kritiek op mag hebben. Ja. Ja, dat heeft gewoon kwaad bloed gezet. Dus, dus ik... Ja, ik krijg toch het gevoel dat die resolutie die we, nou, die gisteren door de commissies aangenomen en nu naar de plenaire gestuurd wordt, dat we een goede kans maken dat die, dat die, resolutie zo wordt aangenomen en wellicht zelfs nog wat aangescherpt. Ja, um, op zich, want je zegt de arrogantie van de commissie en Jonker zegt ja, het Europese Parlement heeft er eigenlijk niks over te zeggen. Ik heb onze commissaris Frans Timmermans ook uh, diverse keren horen uitleggen dat de procedures allemaal keurig gevolgd zijn. Op zich is dat zo, toch? Ja, maar dat was natuurlijk niet het punt. Uh, kijk, je maakt regels voor een bepaalde procedure en vervolgens wat de commissie heeft gedaan is die minimalistisch invullen. Ja. Nou ja, dan kun je puur juridisch argumenteren dat het waarschijnlijk juridisch in orde is. Maar je maakt die regels niet voor een juridische zaak. Je maakt die regels omdat je als organisatie transparant wil zijn en een eerlijke procedure wil laten zien. Ja, en daar hebben we kritiek op. Dus ja, dat argument, ja, juridisch klopt het. Ja, we zitten hier niet in een juridische haakloverij. Dit is een politiek debat over waar de commissie staat op transparantie en een eerlijk proces. Ja, precies. En het gaat dus wat dat betreft ook over meer dan alleen over Martin Selmayr. Ja, absoluut. Ik bedoel, we, we weten allemaal dat Europa onder uh, druk staat. Dat er veel kritiek op is. Uh, en als je dan vervolgens, nou ja. U weet, de Groenen die, die vinden Europa belangrijk. Maar als dan hmm. de instituten aan alle kanten bevestigen... dat er veel vriendjespolitiek gebeurt... dat er eigenlijk een procedure niet eerlijk en open wordt gevoerd... Ja, dan, dan, dan wordt het een breder debat... namelijk over de geloofwaardigheid van de instituties. Ja, dan moeten wij gewoon als parlement wat mij betreft daar stevig optreden. En het ziet er maar uit dat de meerderheid van het parlement... gelukkig het daarmee eens is. Ja, dat zou ook kunnen betekenen... vorige keer zei u ook... Uh, ja, het is eigenlijk eigenlijk aan Selmayr om nu een gebaar te maken... en om te zeggen, ja, als het zo ligt, dan, dan treed ik terug. Uh, ziet u daar al enige beweging? Nou ja, daar is het nu gewoon zo laat voor. Daar had ik gehoopt dat... Kijk, Selmayr zegt zelf dat hij een groot Europeaan is. Nou, als hij echt een groot Europeaan zou zijn... had hij al eerder gezegd van... ik zie dat mijn benoeming zoveel zoveel reuring oproept dat ik mezelf terugtrek. Ja, dat is nu zo laat. Ik bedoel, de, de schade is al zo ver uh, berokkend... dat als hij dat nu doet, ja, dan is hij daar rijkelijk laat mee. Ja, ik had gehoopt dat hij die verstandige besluiten al eerder had genomen. Hmm. Nu, nu zijn we eigenlijk, ja, de schade is te ver al. Ja, En die schade kan nog veel groter worden. Want het kan ook zo zijn dat uh, wanneer dit uh, conflict uit de hand loopt... dat de commissie zegt, ik ben weg... terwijl er nogal wat aan de hand is in Europa. Hè. Kunnen we ons dat veroorloven? Nou uiteindelijk als de commissie uh, dit waard vindt om uh, op te stappen, nou dan dan is dat ook interessant. Uh, zitten we inderdaad in een nieuwe politieke realiteit... zoals je dat hoort te zeggen. Mm. Uh, wat mij betreft... Wat mij betreft uh, moet de commissie gewoon duidelijk maken... jongens, wij geven toe dat die procedure... dat we die opnieuw gaan doen... dat er een eerlijke kans is voor andere kandidaten. Het kan prima zijn hè, dat Selmayr daar weer uitkomt... maar laten we die procedure gewoon beter voeren. En wat natuurlijk duidelijk is... is ja, dat de positie van Selmayr uh, misschien nu dan... Uh, kan worden herbenoemd. Maar zodra er een nieuwe commissievoorzitter wordt... Ja, vraag ik me af hoe lang je dan nog kan blijven zitten. Omdat ja. uiteindelijk, uh, dit gaat over de topambtenaar... Ja, die de voorzitter van de commissie moet dienen. Ja, Goed, het wordt een spannende dag morgen in het uh, Europarlement. Hartelijk dank, Bas Eickhout vanuit Brussel. Graag gedaan. En we gaan uh, meteen weer even terug naar Enschede. Naar Twente Zwolle. Arman Afseroen. Ja, want de slotminuut van de eerste helft is aangebroken en uh, wat een ja, tamelijk bizarre wedstrijd te beleven hier in Enschede. Twente staat 2-0 voor in de 45ste minuut tegen Peck Zwolle. En dat is bizar omdat Twente dit hele jaar nog geen wedstrijd heeft gewonnen. 12 december van het vorige jaar won Twente voor het laatst. Dat was in Breda tegen NAC. De laatste keer dat de ploeg thuis won in Enschede was als op 21 oktober... Dat is erg lang geleden. Nu speelt de ploeg goed en leidt het door goals van de Becks. Van de Lely en Maria met 2-0. Diezelfde Maria geeft nu nog eens een voorzet in de slotseconde van de eerste helft. Maar uh, die wordt weggeleid door Sepp van den Berg. Jeroen van de Lely, de man die de score opende. een van de mensen die opriep tot het vertrek van de trainer Gert-Jan van Beken. En dat juist hij de goal maakt. Dat is ook uh, typerend voor deze wedstrijd. Het moet Twente meezitten om nog een kans te houden op lijstbouwt in de Eredivisie. Het zit Twente mee. En die eerste goal heeft de ploeg echt een boost gegeven. Want daarna ook nog grote kansen op benut gelaten door Lam en Assaidi. Maar daarna scoorde Maria dus wel. We krijgen een minuutje extra tijd. Daarna is het rust en mogen de fans in Enschede even feest gaan vieren. Want ze staan voor. En dat is uh, iets wat ze lang niet hebben meegemaakt. Een paar seconden nog in de extra tijd van de eerste helft. En 2-0 voor Twente tegen Pek. Bellen met de wereld. De telefoon gaat over in Bolivia, waar een nieuwe wet maakt... dat transgenders ook in het paspoort een ander geslacht kunnen krijgen. En dankzij die wet werd Luna Umeres de eerste Boliviaanse transvrouw... die eindelijk kon trouwen met haar partner. Collega Edwin Koopman vroeg Luna hoe ze dat voor elkaar kreeg. Het was heel moeilijk, want ik in Bolivia Het was heel moeilijk, want de autoriteiten zagen me ook na de operatie nog als een man. En mijn huwelijk dus als een huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht. Maar dankzij deze nieuwe wet kon ik ook op papier van geslacht veranderen. Toen was ik officieel een vrouw en zo kon ik dus trouwen. Want homohuwelijken kunnen nog steeds niet in Bolivia? Nee, want onze grondwet verbiedt het. Die schrijft voor dat alleen een man en een vrouw kunnen trouwen. Maar er staat niet bij of het een biologische vrouw moet zijn of een transgender. Daarom kon ik uiteindelijk wel trouwen. Wie waren de belangrijkste tegenstanders dan? De katholieke kerk heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Want toen de wet in ontwerp was, organiseerden ze protestmanifestaties. En toen ik trouwde, probeerden ze de wet ongrondwettelijk te laten verklaren. Oké, okay, hoe denkt de gemiddelde Boliviaan over transgenders? De acceptatie is niet zo groot, maar het verandert wel beetje bij beetje. Vooral katholieke en conservatieve mensen... denken dat er alleen mannen en vrouwen zijn. Maar we gaan vooruit op het gebied van mensenrechten. Mensen komen er langzaam achter dat transgenders bestaan... en dat we dezelfde rechten hebben. U hoorde de Boliviaanse transgender Luna Humeras... in gesprek met Edwin Koopman. Bureau Buitenland. He who controls the past... Controls the future. And he who controls the present. Controls the past. Dat zei George Orwell. En... Of die gelijk heeft. In India wil premier Modi de geschiedenisboeken herschrijven... zodat het seculiere India zich kan ontwikkelen tot een staat. Maar ook dichter bij huis zien we dat overheden hun macht uitoefenen in klaslokalen. Hoe ver reikt het nationalisme precies in de geschiedenisles? En wat voor rol spelen docenten daarin? Ik ga erover spreken met Jonathan even -Zohar. Hij is directeur bij Euroclio, de Europese Vereniging van Geschiedenisleraren... Ik wist niet dat hij bestond, boeiend. En Caroline Stolte, India onderzoeker aan de Universiteit van Leiden, welkom. Um, Caroline, mag ik met jou beginnen. Waarom wil premier Modi in India de geschiedenisboeken herschrijven? Uh, Modi's partij is de BJP. Dat is een hindu nationalistische partij en van oudsher ziet die India echt als hindu staat. Mm -hmm. En dat staat op gespannen voet met wat India is, namelijk een seculiere republiek. Ja. Dat is ook in de grondwet verankerd. Maar je kan natuurlijk wel uh, via een herijking van de identiteit van het land... bijvoorbeeld via geschiedenisonderwijs... Uh, natuurlijk toch een beetje schuiven met wat die identiteit precies inhoudt. Ja, want wat probeert hij daar precies? Wat hij probeert uh, hard te maken via uh, geschiedenisonderzoek, archeologisch onderzoek... is dat de oorspronkelijke bewoners van India hindoe's waren. En daarmee zou je kunnen bevestigen... Dat alles wat erna is gekomen, bijvoorbeeld de islam, eh, dus van buiten komt en cultuurvreemd is. Ja, oké. Okay. En, en ik begreep ook dat hij, uh, dat hij dat heel gericht doet in die zin. Er zijn een paar hele klassieke uh, Hindoe teksten, de Ramayana, de Mahabharat. Uh, dat, hij, dat hij echt laat zoeken naar plekken waar gebeurtenissen uit die. ...mythische teksten werkelijk gebeurd zouden zijn. Zo ver gaat het. Nou, De taak die de commissie heeft gekregen... ...is inderdaad via uh, alle technische mogelijkheden... ...die tegenwoordig tot onze beschikking staat... ...te proberen te bewijzen uh, dat vooral uh, plekken, uh, rivieren... ...geografische locaties uit die oude teksten... Uh, ...daadwerkelijk in India te vinden zijn. Ja. En hoe vindt dit zijn weg naar het onderwijs? Nou, Dat is vervolgens vers 2. Uh, ja. Daarom zeg ik ook, dit is een belangrijk... Uh, signaal dat er een commissie wordt ingesteld om dit te doen. Uh, hoe dat vervolgens in de geschiedenisboeken terechtkomt... is echt een tweede, want de staten in India hebben heel veel macht. Aha. Het idee dat Delhi dit kan dicteren is echt onjuist. Okay. Uh, dus dit is tot op zekere hoogte symboolpolitiek. Uiteindelijk beslissen de deelstaten hoe de geschiedenisboeken... verscholen eruit zien. Oké, okay. daar komen we straks nog even op terug. Uh, Jonathan, um, we hoeven niet zo ver uh, als naar India... om te kijken dat nationalisme zijn weg vindt naar de geschiedenislessen. Bijvoorbeeld in Polen, wat gebeurt daar? Ja, je hebt in Polen met een uh, regering die nu aan de macht is... een hele heldere verzoek om het curriculum uh, sowieso op kennis uh, te stoelen. En de kennis is een verhaal van de Poolse natie, ook weer van, vanuit mythische oorsprong. Maar het belangrijkste wat je ziet is uh, uh, de nadruk die gelegd wordt... op de ervaring van de Poolse natie in de 20e eeuw. Namelijk als een uh, permanent slachtoffer van uh, buitenlandse bezetting. Ja. En uh, ja, het zijn nuanceverschillen. Het zijn dingen die je misschien niet zo direct ziet als gevaarlijk. Of, of, uh, Wat kan je een voorbeeld geven van nee, nuance... Bijvoorbeeld nuance? Dus dat Duitsers, uh, Duitsers hebben de holocaust begaan tijdens het bezet, de bezetting van Polen. Op zich niet onwaar. Hm. Maar daarmee vervlak je alle vormen van Pols collaboratie. Hm. Van andere, uh, nou ja, de complexiteit van de geschiedenis. Dus ja. op het moment dat zo'n overheid zegt... Van de, vanuit de kennis, dit is hoe wij het willen vertellen. En ze zetten het vast in het curriculum. Ja, dan gaat de rest rollen, dan gaan de schoolboeken ja. anders geschreven worden. Wat de docenten precies gaan doen, dat is nog steeds maar een vraag. Maar... Ook daar komen we zo meteen op ja. terug. Maar in hoeverre is dit, uh, we hebben nu twee landen genoemd... in hoeverre is dit wereldwijd aan de gang? In hoeverre wordt geschiedenis in deze tijd misschien meer gebruikt... als een politiek instrument dan twintig jaar geleden of... Ik denk dat je terug moet gaan naar het gegeven dat onderwijs een heel nationaal beleidsdomein is. En geschiedenisonderwijs daarbinnen binnenin nog meer. Er is buitengewoon weinig internationale samenwerking als het gaat om geschiedenisonderwijs. Dus alle landen ter wereld hebben eigenlijk vrij spel om binnen hun domein vorm te geven aan het verhaal. En wat je ziet, wat misschien wel interessant is, dat gebeurt... We hebben nu over nationalisme, maar dat gebeurt ook rechtsom of linksom. Je hebt ook bewegingen zeggen, we moeten allemaal Europese identiteit hebben. Of we moeten allemaal uh, nou ja, antiracistische dingen doen. Komt dat ook in geschiedenisboekjes terecht? Uiteindelijk niet zoveel. Dat we eigenlijk Uiteindelijk... allemaal Europeanen zijn, bijvoorbeeld? Nee, nee. <laughs> <laughs> nee dat, dat is, een, dat is een, een wens die vooral het Europees parlement en dat soort platforms wel uh, gebeurt. Maar ja, wat je eigenlijk ziet, en dat is misschien een beetje saai, maar er verandert niet zo op de grond verandert het niet zo gek veel. Hmm. Het is wel sensationeel nieuws... als er weer een overheid zegt... we moeten het allemaal zo doen... of dit moet absoluut anders. Maar uiteindelijk heb je te maken met uh, de weerbaarheid van, van de sector, ja. allicht. Ja. Over wat er in de klas gebeurt zometeen inderdaad. Maar jij, jij zei ook al, uh, Carolien, net in India is dit ook symboolpolitiek. Want de staten gaan over het onderwijs... en dan zijn we nog niet eens in de klas en bij de individuele leraar. Maar het is wel tegelijkertijd ook een behoorlijk symbool wat aangevallen wordt. Hè? Want die multiculturaliteit en die seculariteit... is het fundament van het moderne India, of niet? Nou, Het raakt aan de vraag wat India is... Is India een seculiere natie waarin heel veel religies, culturen, volken samenleven? Hm. Of is India een staat waar vervolgens toevallig ook... Volken en culturen Precies, leven. en de definitie die bij de oprichting van de staat India... en sindsdien altijd gehanteerd is, was de eerste. Ja, en daar is nooit aan getornd. Iedereen kent het verhaal van Gandhi en Nero. Hè, de grote helden van de Indiase onafhankelijkheidsstrijd... en de makers van de moderne Indiase natie. Hm. Die stonden eh, echt resoluut de seculiere republiek voor. En wat we nu zien eigenlijk is toch een beetje de eerste keer... dat aan dat verhaal actief wordt getornd. Ja. En dan kan je zeggen, ja, op deelstaatniveau... en in het onderwijs valt het misschien wel... Mee, maar in hoeverre uh, hebben deze symbolische maatregelen al, al effect? In hoeverre veroorzaakt het bijvoorbeeld spanning... tussen moslims en hindoes in India? Nou ja, zoals Jonathan al zei uh, net, het gaat om kleine trends. Maar wat je bijvoorbeeld heel duidelijk ziet, uh, is dat er ook op statelijk niveau in die boeken... inmiddels al minder aandacht wordt besteed... bijvoorbeeld aan de Mughal-periode. Het is dus een periode van honderden jaren... waarin India inderdaad onder islamitische heerschappij stond. Uh, groot rijk met een hele rijke geschiedenis... en een prachtige cultuur. Uh, als daar minder aandacht aan wordt besteed... terwijl het overduidelijk zo'n groot deel is van de geschiedenis... kunnen natuurlijk moslimleerlingen zich wel minder gerepresenteerd voelen... in ja. dat onderwijs. Ja, Maar goed, dan zijn we inderdaad uh, in de klas beland inmiddels. Um, want, zeg jij Jonathan, docenten... Doe niet zomaar wat de regering zegt. Um, Docenten bevinden zich op een interessante plaats. Want aan de ene kant zijn ze, hebben ze een intellectuele functie binnen de samenleving. Ze moeten de volgende generatie lesgeven. Ja. Aan de andere kant zijn dus je zou kunnen hopen dat het uh, onafhankelijk is. Ja, maar aan de andere kant zijn ze ja. zijn het ambtenaren. Mm -hmm. Dus... In een land als Polen, maar ook andere landen... ik heb recent nog veel contact gehad met Slovakije, Slovaakse collega's... zie je dat ze wel degelijk uh, in de verdrukking komen. Wat er precies in een klaslokaal gebeurt, dat zijn, dat zijn kleine trends inderdaad. Maar ja. tegelijkertijd, ja, hun baas is wel de minister van Onderwijs. En als die van een partij is en het ministerie is volledig gepolitiseerd... en dit is de koers, dan gaan mensen ook wel vanzelf die kant op meebewegen. En dat is wel gevaarlijk. Ja, en wat kunnen jullie... Als Euroclio, als vereniging van Europese uh, geschiedenisleraren, dan voor ze doen, bijvoorbeeld? Nou, wat we vooral proberen te doen, is met geschiedenisleraarverenigingen in deze landen. Uh, te zoeken naar manieren waarop ze, in ieder geval, de autonomie van hun vak kunnen beschermen. Mm -hmm. um, de kwaliteit verhogen, uh, samenwerken met historici en uiteindelijk, de, uh, elke keer er de verkiezingen zijn. is geschiedenisonderwijs een onderwerp. Dat, dat is bijna wereldwijd een geval. Het komt niet zo vaak in het nieuws, maar het is permanent. En onze verenigingen... die proberen wij dan... in ieder geval in, in stelling te brengen... om zelf... Uh, materiaal te maken. Zelf aan hun eigen bijscholing te werken... Uh, zelf internationaal contacten te hebben, dat soort dingen. Want jullie leveren bijvoorbeeld uh, op nationaal niveau... dan ook curricula voor, voor docenten die ze misschien kunnen gebruiken... als alternatief voor wat ze van de regering zouden moeten vertellen? Om het even te te zeggen. Uh, ja, maar ik zou willen waarschuwd niet als een interventie te zien. Het gaat wel om een samenwerking met docenten daar. Dus het is eigenlijk het versterken van wat een docenten daar wil doen... Maar het is inderdaad wel zo dat je probeert te werken aan alternatieven. En soms betekent dat je heel erg aan de oppositiekant zit. Ja. Ja. Ja. Is er in India een, een, een vorm van uh, verzet vanuit het veld... tegen dit soort uh, ontwikkelingen als het gaat om geschiedenisonderwijs? Of is het zover nog niet? Of is het daarvoor te gedifferentieerd? Uh, nee, er is absoluut veel verzet. Uh, India kan echt uh, buigen op een hele... Bloeiende academische uh, sector en een heel rijk onderwijslandschap, een heel divers onderwijslandschap. En uh, historici aan universiteiten uh, komen hiertegen in verzet. Er zijn ook historici aan universiteiten die hier aan meewerken. Ja. Maar uh, het debat in India bijvoorbeeld, is Bijvoorbeeld De voorzitter van die commissie uh, de, de, de, waar ik een interviewtje mee zag, de, die, die nu moet gaan aantonen dat uh, uh, al die hindoeverhalen verhalen kloppen. Dat ja. is ook een academicus. Zeker, er zitten politici in, maar bijvoorbeeld ook een, uh, een sanskritist van uh, India's meest vooraanstaande universiteit, uh, JNU in, in New Delhi. Ja. Ja, ja, dat is wel zorgelijk. Dat die zich voor dit soort dingen uh, lenen of niet. Nou, wat je hebt uh, gezien de afgelopen jaren is wel steeds meer uh, engagement tussen de BGP, de zittende partij en uh, uh, leiderschap van universiteiten. Mm -hmm. uh, dat kan je denk ik wel zo stellen. Maar uh, de andere kant is even luid. De, mm. Er is echt sterke oppositie en dat debat is ook, uh, dat wordt ook publiekelijk gevoerd. Boeiend. Jonathan, uh, to, to, tot slot. Ik zou ook denken, uh, afgezien van het, het uh, empoweren... zoals dat meestal uh, genoemd wordt, van die docenten. Die leerlingen die zijn toch ook niet meer afhankelijk van alleen maar een boekje. We leven in een digitale tijd. Iedereen kan uh, met twee klikken uh, googlen... wat er waar is van, van welke geschiedenis of niet. Ja, absoluut. Dat, dat brengt ons op een heel interessant... Uh... Uh, werkterrein. Ja, aan de ene kant hebben we nog over politieke zaken als de schoolboek, dat dat een heel sterk politiek instrument is. Maar aan de andere kant ja, als je kijkt naar de publieke vorm van geschiedenis, films en wat de ouders te zeggen hebben. Uh, de docent staat wat dat betreft niet alleen tussen de academici en de leerling, maar ook tussen de ouders en de leerling. En ja, de vraag is in hoeverre die docent een autoriteit moet zijn die de leerlingen helpt iedereen verder te bevragen. Ja. Of heeft die docent de rol om eigenlijk de waarheid tussen aanhalingstekens te bewaken. Ja. En dat, dat, daar hebben we op dit moment niet een heel... Eenduidig antwoord op. Dat is wel. Nee, toch op oh, ik, ik had zomaar geschat dat jij voor het eerste zou zijn. Dat de docent vooral <laughs> moet zorgen dat die leerlingen zelf heel goed kunnen uitzoeken wat waar is en wat niet. Nou, wat je ziet is op dit moment: alles wat te maken heeft met nepnieuws en manipulatie is wel een terugkeer van dat de rol van de docent toch ook moet zijn om een mate van autoriteit te brengen. Maar ja, dan is het de vraag hoe precies? En daar okay. hebben we daar historici ook bij nodig. Oké. Okay. Hartelijk dank, Jonathan Even Zohar, directeur bij Euroclio. En Caroline Stolte, India-onderzoeker aan de Universiteit van Leiden. En dit was ook Bureau buitenland voor vanavond. Zometeen Kunststof met Jelly Brouwer, de gast is dan zanger en gitarist Jacob de Geo van de band Johan. Ze zijn terug. Morgen zijn we er niet, want dan is er nog meer Eredivisie Voetbal dan vandaag. Maar nu eerst het NOS Nieuws. NPO Radio 1 Met Clemens Peters het gaat goed met de wereldeconomie, dat zegt het Internationaal Monetair Fonds. Voor dit en voor volgend jaar verwacht het IMF een groei van 3,9 procent. En dat is de sterkste groei sinds de crisis van 2008-2009. De dreiging van Amerikaanse importheffingen kan nog roet in het eten gooien. De Kamer van Koophandel handelt mogelijk in strijd met de wet... door adverteerders inzage te bieden in het handelsregister. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Volgens de Kamer van Koophandel moet het register wettelijk openbaar zijn. Maar de autoriteit betwijfelt dat... en wil dat de gegevens alleen mogen worden verkocht... na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. En de griepgolf in Nederland is nog niet voorbij. Het duurt inmiddels 18 weken en is deze week zelfs weer in omvang toegenomen. Gemiddeld duurt een griepepidemie ongeveer 9 weken. De langste griepepidemie was die in de winter van 2014 en die duurde toen 21 weken. ABB Verkeersinformatie. Er is nog veel vertraging bij Amsterdam... door de afsluiting van de ring van Amsterdam. Het gaat om de A10 Oost richting Amersfoort. Die is dicht voor knop Het, water het komt door een ongeluk. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. Op de A10 Noord richting Amersfoort... staat voor watergasmeer twee kilometer file. Sunweb heeft nu mid-season sale.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 Direct een vakschilder voor buiten en binnen ga naar sigmapainter.nl. Jochem, ik heb het gevonden. Badstam. Alle groepsaccommodaties overzichtelijk bij elkaar. Wauw, de ideale plek voor het hele stel. groepen.nl. <truimert>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 NPO Radio 1 NTR Dames en heren, goedendag. De terugkeer van Johan is zeker geen reunie... en zelf noemt onze gast medeoprichter zanger en gitarist het een nieuw begin. En dat is goed nieuws, want na een schitterende plaat in 2009 werd het oorverdovend stil. Maar nu is er een gereviseerde band die popelt om erop te klappen met een tour en een nieuw album... Up. Hier is Jacob de Greeuw. Kunststof. Uw presentator is Jenny Brouwer. Man, wat een ontvangst, hè? Echt. Ja. Jubelende recensies, Lekker. grote stukken in de krant. Ja, ja het is ongelooflijk. En uh, we weten niet uh, wat ons overkomt. Um, ik had het een jaar geleden niet kunnen... Verzinnen. verzinnen. Nee. Nee, nee. Negen jaar lang zijn jullie weg geweest. Ja. Het is natuurlijk eigenlijk. Ik bedoel, ik zei je net vlak voor de mm. uitzending. Een marketeer had het niet kunnen verzinnen. Want het heeft iets magisch, ja. hè? Van daar zijn ze weer. Ja, want ik kan me nog herinneren dat ik. Uh, uh, dat ik vorig jaar had ik iets op Facebook gezet. Van uh, ik ben weer aan het opnemen. En toen werden de reacties, er kwamen er al heel veel reacties zo van. Wow, uh, dat had ik niet verwacht, weet je wel. Wat de, maar ja. mensen dachten wel van ja, dat zal wel. En dat zal wel weer uh, een hele tijd duren voordat dat. Uh, maar. Zomaar was hij in één keer af, die plaat. Dus, <laughs> Tot jouw eigen verbazing ja, ook, zo kijk je erbij. Uh, Oké, okay. ja. ja. ja. Hey, dat, uh, het is allemaal volgens plan gegaan. Ja. Ja. Zijn er nog mensen die jou Jacco noemen eigenlijk? Uh, ja. Of de meeste mensen? De, de, de, de meeste mensen die ik, van vroeger, uh, die ik vroeger al kende, die, uh, die noemen me nog steeds Jacco. Maar ik, ik heet toch echt Jacob? En het is niet om interessant te doen zo. Maar ik, ik, ik heet gewoon. Het staat gewoon in mijn paspoort. Dus, ja. <laughs> en en toen je vader stierf in 1997, was toen het besluit gevallen. Nu ben ik toch ook maar weer. Nu de andere Jacob er niet meer is, Misschien wel, ben ja. ik weer Jacob? Misschien wel, Hoe dat is dat gegaan? is wel een Ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht. Maar uh, ik denk dat ik het wel rond die tijd besloten heb. Ja. En het is. Voor, het is natuurlijk. Best wel vreemd voor heel veel mensen. Van ja, waarom verander je, je naam? Maar ja, het, het, het is mijn naam en. Uh, het maakt me eerlijk gezegd niet zo gek veel uit. Hoe, hoe ze me noemen, of, of het nou Jack is, of Jackie, of Jacob. Oh, Jackie? Wie zegt een Jackie? Bij wijze van spreken. Oh, die gooien we er nu in. Volgende keer als je over vijf jaar weer ja, komt, dan je opeens Jackie. Dat zou wat zijn, ja. Maar goed, het is wel een mooi onderscheid ook. Want jouw oudste vrienden en familieleden noemen jou dus allemaal Jacko. Ja. En de mensen die later erbij kwamen, Jacob. Zeker, ja. Ja, dus het, dat is eigenlijk in heel veel opzichten is het een goed idee. Om zo'n halverwege in je leven ja, ja, je naam weer ja. te veranderen. Dat <laughs> zou iedereen moeten doen. <laughs> ik vind het trouwens wel opvallend dat je daar helemaal niet bij stil hebt gestaan. Dat toen je vader stie... Want je kondigt zoiets toch aan dan? Hoe, hoe nou, ging nou, dat? Nee, dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Ik, heb, um, um, ik noemde me uh, bijvoorbeeld op, op, op het album. Als mijn naam stond dan als Jacob de Grew en. Um, in officiële uh, stukken, interviews, whatever. Weet je wat dat soort mm -hmm. dingen? Noemde ik me altijd noemde ik me Jacob. En uh, volgens, alleen op de eerste plaats, volgens mij, heette ik nog Jacco. Um, op niet, Johan, het doel Johan. Precies, op Johan. Volgens mij wel, ja. En, maar ik heb het ook niet echt aangekondigd of dus zo. Ik, uh, dat, daar ben ik niet zo van. Ik, Mensen moeten daar zelf maar achter komen. Ja. Maar goed, je hebt in elk geval tegenover de pers... heb je jezelf heel ja. nadrukkelijk ja. Jacob ja. genoemd. En, uh, ja. en toen was dat zo. En je bent dus gewoon geboren en getogen als Jacob. Zeker. Dat is een mooie ik oude. ben naar mijn opa, naar mijn opa genoemd. Oh. Mijn vader heet Johannes Petrus. En zijn opa heet ook weer Johannes Petrus. Het is echt een hele... Uh, vinden we wel een leuke traditie, ja. Alleen ik heb zelf geen zoon, dus... Uh, dat is dan weer jammer. Stop stopt nu. Ja, nu houdt het op. Trouwens, uh, ik ben... Uh, wat, wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Ja, precies. Je weet, je weet het niet. Met die mannen. Dat kan allemaal. Bij die mannen, ja, mannen nee. hebben we heb geen idee. Maar goed, om het dan nog wat verwarrender te maken... heet de band Johan. Ja. En dat is natuurlijk ook zo'n naam. Ik bedoel... Het is een, de meest onmogelijke naam uh, voor een band. En ik weet ook niet wat ons bezielde om dat zo te doen. Want het is, toen we hem verzonnen was het internet nog niet zo uh, groot. En we konden niet bevroeden dat het nu het ding is... om dingen op te zoeken. En als je nu Johan in, in, in klikt uh, of in toetst... Ja, dan krijg je eerst uh, allerlei andere Johans. En zelfs op, op, uh, op Spotify is het al lastig... omdat je, als je Johan wil gaan zoeken... dan krijg je Johan Sebastian Bach en dan een volkszanger... En dan, weet je wel, het is gewoon echt de meest... Ik mag toch aan, Johan Cruijff bovenaan staan. Nou, niet, niet op Spotify, maar... Oh ja, nee, dat snap ik. Ja. <laughs> Zoveel ik weet heeft hij geen... Nou, hij heeft trouwens wel één single gemaakt. Trouwens. Oh ja? Ja, een, een, met... Uh... Oei, oei, was een loei dergelijks. Ik dergelijks. Uh, Daar wil hm. ik vanaf zijn. Hm. Maar um, nee, dat is, het is een beetje een ongelukkige naam voor een band. Maar we, dat is nou eenmaal zo. En dat en... was eerst veel langer, toch? Ja, Visions of Joanna. Joanna, was, ja. dat is. Het was na, na een nummer van um, Bob Dylan. Oh ja. Maar dat vond ik op de, een beetje zweverig geworden. Een beetje een beetje new wave associatie had ik ermee. En toen zeiden we van nou ja, dan gaan we, gaan we de naam veranderen. gaan we hem verkorten. Uh, ja, wat, wat dan? ja jo, uh, Johanna, ja, Johanna mm, mm, kind mm. zo heilig. Weet je wat? Johan, klaar. Ja, klaar. Met een biertje erbij. Dus, uh. Heel goed, ik <laughs> yeah. vind het een goede naam. Ja. Um, ja, uh, ik had het net al even over... een uh, marketeer had het niet kunnen verzinnen... over uh, marketing en muziek gesproken... Dotan, het, ja. het gesprek van de dag. Mm -hmm. Niet alleen onder muzikanten. Uh, maar de rest van de, uh, de wereld, mm -hmm. uh, althans Nederland, houdt zich er ook mee bezig. Hoe, uh, heb je het stuk gelezen afgelopen ik zaterdag? Ik heb het gelezen. We hebben het er van het weekend natuurlijk ook met de band over gehad. En ja, het is, het is ongelooflijk sneu. Het is, uh, ik begrijp, ik, ja... Hoe kijk je ernaar? Sneu, zeg. Ik is jouw eerste ja, reactie. Ik, weet je... Het is, ja, ik, ik, ik, ik vind het dom. En dat vindt hij natuurlijk zelf ook wel. En ik, ja, het is een ontzettende klote actie natuurlijk. Want wat ik ervan begrepen heb, heeft hij ook... Uh met die trollen heeft hij ook andere zijn collega's zeg maar naar beneden geprobeerd te halen. Om zichzelf om, omhoog te... Dus naar beneden trappen, omhoog likken is dat eigenlijk. Mm -hmm. Hoe dan? Op wat voor manier? Nou ja, ik, ik, ik hoorde dat hij dat die, die trolls allerlei nare uh, uh, uh, dingetjes op, op de social media heeft gezet. Zo, weet je wel. Zodat hij er zelf goed uitkwam. Over ja. collega-muzikanten? -muzikant. Collega collega-muzikanten, ja. En dat is natuurlijk heel misselijk. En ja, weet je... Hij heeft geen moord gepleegd of zo. En, en, uh, maar het, het blijft natuurlijk wel gewoon... Ja, dat doe je gewoon niet eigenlijk. Maar als jij als eerste zegt sneu, waar doel je dan op? Nou, dat je, ik vind het sneu dat die jongen dat blijkbaar nodig heeft. Om, uh, dat hij dus niet met zijn muziek... Daar gelooft hij blijkbaar zelf ook niet in. Dat mm -hmm. dat goed genoeg is om, uh, om, om, om het daarmee te bereiken. Ik, ik kan me ook niet... Ik kan, me het, ik kan het me niet eens voorstellen dat je dat zou doen, weet je wel. Uh, ik ben er totaal niet mee bezig met dat soort... Uh, acties. Acties. Ik Toch de, uh, kan ik me ook bijna weer niet voorstellen dat hij de enige is... Nee, die op die manier zijn muziek probeert Z aan de man zeker te brengen. Zeker niet. Dat, dat, dat gebeurt natuurlijk vaak, maar... Kijk, ja, het gebeurt vaak, zeg ja, jij. Tuurlijk. Ik, ik geloof wel dat... Uh, dat Iedereen, zeker in het begin van je carrière... doe je wel eens dat soort dingetjes, weet je wel. Dan zeg je tegen, bijvoorbeeld tegen je tegen vriend van... Hey, je moet even wat leuks uh, posten of mm -hmm. zo. Maar dat is wat anders dan een, een trollenleger van 140 mensen. Dat is, gewoon een, dat is gewoon werk, weet je wel. Daar ben je gewoon dagelijks dus, blijkbaar mee bezig. Dat is, dat is van een hele andere orde. En... Uh... En waar ligt dan de grens naar jouw idee? Ik bedoel, ik begrijp dat dit heel groot is. Een ja. vriend even vragen of die iets leuks wil posten. Ja. Of 140 trollen in het ja. leven roepen. Nou ja, de ja. grens. Ik bedoel, als je verhalen verzint over dat je, dat je een, een, een ziek jongetje met leukemie... het leven weer hebt teruggegeven. Tenminste, daar kwam het op neer dat die jongen weer, dat jongetje weer hoop had. En dat het zo'n... Lieve actie van, nou ja, dan ben je volgens mij niet helemaal. Uh, niet Lucky. helemaal jovel, mm. Weet je wel. Ja, en ik ja, dacht ja, namelijk dat je daarop doelde. toen je zei: Ik vind het sneu. Nou ja, ik vind het niet. Ik vind het sneu. Ik vind het gewoon een sneu actie. Ik vind, ik vind het zielig. Mm -hmm. Weet je ik vind, ik, ik vind hem niet sneu. Ik vind, het, ik vind het een ontzettende lul. Ja. Als je, als je zoiets doet. Maar. Nou, um, mm. ja, wat je zelf al zegt. Het, het, het gebeurt volgens mij wel vaker. Ja. En, uh, ik weet alleen dat. Uh, dat wij. Wij zijn daar waarschijnlijk te nuchter voor of zo. Hij ons daar niet mee bezig op een of andere manier. Tenminste, niet, niet, niet dat ik weet misschien zou ik volgende week wel in de krant. Dat, ja, uh, <laughs> dat, dat jouw management manager, heeft, uh, ja. ook van alles zijn geregeld. Met ontzettend veel Ja, want uh, die ontvangst dat, ja, want, uh, die ontvangst, dat verloopt ja, dat wel is heel soepel, Jacob. Het is, wel verdacht, ja. <laughs> ja, het is wel verdacht, ja. En ze zijn nog, een goede oh, ja, marketeer ja, ja, had ja, het kunnen ja, verzinnen. Ja, ja, ja. Maar, um, nou ja, zoals je zegt... Wat, wat, jullie zijn er negen jaar uit geweest. En zo, toen zag de wereld bepaald anders uit. Hè. Zeker als het gaat om dit soort uh, social media gedrag. Sterker nog, toen werden er nog gewoon flink cd's verkocht. Zeker. Ja, dat is totaal veranderd. En um, gek genoeg moest ik ook wel weer gewoon echter inkomen van ja, Spotify is nu. Um, uh, social media is gewoon ontzettend belangrijk. Uh, Facebook en, en, um, en Twitter vooral natuurlijk. Twitter was toen nog niet zo heel erg groot. Het bestond al wel, maar... Ja, dat is totaal veranderd. En er werden ook nog fysieke uh, albums gekocht. Dat, gelukkig trekt dat ook alweer aan. Want het vinyl wordt nu uh, mm -hmm. wordt weer heel, uh, heel groot. En daar ben ik echt heel blij om. Hij is ook op vinyl uitgekomen, ja. toch? Ja. en dat vinyl klinkt ook serieus gewoon veel beter. Dus ik zou zeggen tegen alle mensen... Van, uh, wil je het echt goed horen, moet je de vinylplaat kopen. Bij deze. Um, We gaan even naar Enschede. Ja. Want ik zei je daarnet al, er wordt gevoetbald. Twente Pek Zwolle, Arman Afsaroglu. En um, Zwolle is aan het winnen. Nee, Twente is aan het winnen. Die staan 2-0 voor in de 58ste minuut. Kwartier na rust. En het is een hele belangrijke wedstrijd met name voor FC Twente. Want Twente strijdt tegen degradatie. De titel in Nederland is al beslist natuurlijk. PSV is de landskampioen. Maar wie degradeert er uit de eredivisie? Dat is de vraag en dat staat er vandaag ook op het spel in Enschede. Verlies Twente hier vandaag. Dan... Is het eigenlijk klaar, dan kan de ploeg morgen zelfs officieel degraderen. Maar daar is voorlopig helemaal geen sprake van. Want de ploeg staat voor dus met 2-0. doelpunt in de eerste helft van Van der Lely en Maria. En Twente heeft dit hele jaar nog geen wedstrijd gewonnen. 12 december 2017, de laatste overwinning van Twente. Het ziet er dus goed uit voor de thuisploeg. Dat een goede eerste helft heeft gespeeld. En nu is het een kwestie van vasthouden, de voorsprong verdedigen. En dan is het nog mogelijk voor Twente om directe degradatie te ontlopen. Nog ruim een half uur in de Groelsveste in Enschede. Twente tegen Pek Zwolle. Tussenstand dus 2 tegen 0 voor Twente. Dankjewel Arman, we horen je later nog eens een keertje. U luistert naar Kunststof. Vandaag is onze gast Jacob de Greuw. En we spreken over Johan. De band Johan. En het nieuwe album Pull Up geheten. Zullen we gelijk maar even luisteren naar het openingsnummer. De eerste track van het album. Echt lente liedje zou je kunnen zeggen, About ja. Time. Heel vrolijk nummer. Ja, dat zei, dat zei Robin, ons giet is, zei dat ook. Robin ja. Berlijn. Robin Berlijn, dat het echt open gaat of zo. En ja, dat, toen ik ermee bezig was, hoorde ik dat niet. Maar nu, ik het, nu het af is, hoor ik het wel Ja, ja, ja. ja. ja. Duurde even, Het is hè, optimistisch. Want het is het is, uh, ja, ja, ja. Uh, namelijk uh, de cover van uh, het album... Een plaatje van, want we hoorden vliegtuigen opstijgen. Zeker, ik weet niet dus of iedereen is, dat onmiddellijk waarnam. Het is een vliegtuigdeur deur is het. Het is van een oud, uh, volgens mij van een Russisch toestel. Oh ja. En uh, ik weet niet, volgens mij hadden we iets van, we wilden pull-up. En uh, met, met vliegtuigen, daar zaten we te zoeken. Tenminste, de, de grafisch ontwerper was daarmee bezig. En hadden we hadden eerst met landingsbanen en dat soort dingen. En dat vond ik een beetje te en... Toen kwam je op een gegeven moment met, met, met, volgens mij is het een stokfoto van iets. En ik vond het beeld zo mooi, omdat het, het is heel simpel. Het is heel sterk, die pijl. En, heel, uh, kaal en, heel kaal Heel kaal. Ik, ik hou wel een beetje, van dat soort art hou ik wel. En, uh, en, en die hendel kan je dan weer, aan, uh, dat je hem open kan doen. En je kan er van allerlei, allerlei metaforen achter zoeken. En ik dacht van nou, dat is, wel, uh, dat, is wel, dat is wel een goed ding. En het valt op hè. Ja, het, dat het is valt heel, enorm uh, op. Dat is tegenwoordig heel belangrijk. Want als je, als Zie je, je wel, je, niet op... je bent enorm bezig. Ik ben er ontzettend mee bezig <laughs> met dat soort dingen. Nee, maar bijvoorbeeld als je op Spotify zoekt... en uh, bijvoorbeeld Spotify op Apple Music... en ja, je ziet ja. dan zo'n zo logootje van een, van een hoes... en als dat een te, te ingewikkelde hoes is, dan valt die niet op. En dit is wel... Uh, je ziet meteen aan die rode pijl... oh, dat is die, uh, dat is die hoes van, uh, van Johan. Ja, juist nou, omdat die zo leeg nou, en nou, kaal is. Slimme Associatie ja. is natuurlijk wel de nooduitgang, hè? Ja. Want dat is ja, het. ja. ja. Ja, het is, een, uh, het is een nooduitgang, ja. <laughs> ja. En pull-up, dat kunnen we echt op alle mogelijke manieren interpreteren, ja. toch? Wat betekent dat nou, allemaal niet? Uh, je kan het uh, zelf. Uh, je, het is eigenlijk een. Uh, ik kwam erop uh, vanwege een. Uh, in, in een cockpit in een vliegtuig heb je van die, van die warnings. Een, uh, voor de piloten, zeg maar. En, dan hoor je pull-up, pull-up, woep, woep, pull-up, sink rate. Dat soort. Uh, en, uh, ik kwam op een Dit had met... ook niet meer staan op het album, Jacob. <laughs> ja, nee. <laughs> en, um, ik, ik zat op een YouTube-filmpje of zo daarover te kijken. En toen, zag ik het, toen hoorde ik dat pull-up. En toen schreef ik het op. En toen dacht ik, het is eigenlijk wel een, een sterk... Sterk beeld, want het is namelijk ook een soort palindroom. Je, je kan het achterste voordeel ook lezen. Als je die spatie weghaalt, zeg maar. Oh, mooi. Ja, dat had ik dus nog ja, niet. gezien. Ja, dat had ik dus allemaal al gezien. Hè? Ja, dus, jij wel. <laughs> en en uh, welke metafoor hanteer je zelf? Ik bedoel, welke vertaling hanteer je zelf voor nou, dit je album? Kan, je kan het zien als uh, um, iemand die lang... Uh, stil heeft gezeten of, of weg is geweest. En voordat het te laat is, nog pull-up. En nou, we zijn met een plaat gekomen. En die metafoor vind ik zelf wel heel erg uh, toepasselijk. Ja, nogal. Ja. Want jullie waren negen, ja. of jij was negen jaar weg. Precies, en als, we het, wel als, het zijn. Nog, als het nog vijf jaar langer had geduurd... Dan, dan, weet je, dan, dan kon het waarschijnlijk niet meer. Dus niet omdat ik dan dood ben of zo... maar gewoon dat het, dan, dan is het gewoon te lang. En, uh, ja, had je dat in Dat denk Dat het dan had ik 14 jaar gedaan. Nou ja, ik, ik had op een gegeven moment kreeg ik wel een soort van haast of zo. Weet je wel, in 2015, 16. Van toen dacht ik, de, ook de, misschien een soort midlife-crisis of iets dergelijks. Ja, als ik het nu niet doe, dan, dan doe ik het nooit meer. Mm -hmm. Ik moet echt, weet je, gebruik nou, doe nou gewoon waar je goed in bent. En, waar je, waar, en ik had er ook weer zin in. En, uh, ik ben, ik ben echt heel erg blij dat het, dat het ook gelukt is, weet je wel. Want voor hetzelfde geld blijf je maar aanrommelen en uh, er komt er niets van. En, en dan ben je bijna vijftig. Ja, en dan... Toch volgend jaar Zeker, is het toch, zeker. En dan, en dan ben je op een gegeven moment, uh, weet je wel, dan, dan, dan, dan, dan sta je er gewoon te ver vanaf. Mm -hmm. en, en nu was het echt het moment dat, het nog, dat ik nog net uh, uh, voeling had met, met de scene. En, uh, en, en kon ik dus ook kon ik dus ook nog terugkomen. Want was je ook bang om, om vergeten te raken? Johan? Nou, niet Johan, zozeer bang, je... maar ik, ik ging er eigenlijk wel van uit... dat uh, ja, ik, ik, een band heeft een, een bepaal, bestaat een bepaalde tijd... en dan de albums blijven wel uh, altijd uh, bestaan. Maar, maar, nou, niet in alle gevallen, hoor. Niet in alle gevallen, zeker. Ik was er niet bang voor, maar ik ging er eigenlijk min of meer van uit. Dus de verrassing was des te groter, dat blijkbaar mensen uh, nog uh, uh, geïnteresseerd uh, zijn. En, en dat en be, verraste en om... je ook Nou wel. ja, dat verraste me wel. Ja, zeker, dat verraste me wel. Ja, dat, we, dat we echt zo op, de, op deze manier omarmd worden. Dat, uh, ja, dat vind ik uh, echt... Uh, nou, oprecht een verrassing. Ja ja, ja, ja, ja, Nou was het natuurlijk zo... Johan was ook wel wat, hè? Ja, ik bedoel, dat, dat debuutalbum is uh, in 1996. Ja. Johan, dat, zo heet het album ook... Kwam uit in Amerika, toch? Ja, kwam uit in Amerika. Het dat, uh, dat, dat, dat, dat hing er echt om van... Wordt het een groot succes in Amerika of wordt het niets in Amerika? En het laatste is helaas gebeurd. Maar ja, dat gebeurt. Het avontuur op zich was al, uh, was al fantastisch. We hebben met Sire Records uh, zijn we in zee gegaan... En ik heb zelf nog één exemplaar met het saaie logo erop. Oh echt? Waar de Talking Heads, Ramones en weet je, dat is uh, Symoor Een ereplaats in je huis. Die heeft een ereplaats en, uh, de, en de rest is geloof ik vernietigd vanwege allerlei uh, rechtszaken en toestanden. Want en, wat uh, ging er eigenlijk mee? Nou, Zo, ik weet het dat... fijn. ik wil het ook niet eens weten, maar de, de, de, de labels waren aan elkaar gelieerd en uh, de, het ging allemaal over geld en over dingen. En het, het team stond er niet achter, en, want we zaten in Nederland en als je daar echt wil maken in Amerika... moet je dat toch ook best wel gewoon zijn. Weet je wel? Ze hebben niets aan een band die in, uh, in Europa zit. En terwijl zij daar aan het werk zijn... om jou uh, te promoten. Dat soort dingen allemaal. En, uh, Zag je het zitten eigenlijk? Was het een droom van je? Nou Ja, ik ja wel. Ja, wel. Ik, ik vond het echt... Uh, ik dacht, wow, weet je? Niet verkeerd. De, <lacht> debuutalbum. En, uh, ja, en dan ja, wie, wie, wie kan dat zeggen? Weet je? Dat, is, dat is waanzin. En... Uh, Nogmaals, het avontuur alleen al was, was ontzettend leuk om, om mee te maken. En we hebben er ook getoerd. Ik, ik, misschien gebeurt het nog een keer in Amerika, maar waarom niet? Ik, ja. uh, ik zou knows. het wel verhopen. Ja, Laten we even luisteren naar een compilatie. Gewoon even een paar van jullie uh, nummers. Much better on the outside. For every day's the same, will turn into a long night. I've we'll paid too much for losing touch. And I don't know. En daar eindigde het mee. Wel een van jullie klassiekers. Zeker. Ja. Het is wel ongelooflijk hoe die nummers gewoon moeiteloos weer meedoen ook. Ja. Nou, ja, ik denk dat, dat, dat ik wel op een bepaalde manier uh, tijdloze liedjes schrijf. Uh, niet echt trendgebonden. En dan blijft het ook jarenlang overeind. En, ik denk dat dat, uh, dat dat een verklaring is. En, en is dat iets wat nu opvalt? Of wat je eigenlijk altijd al wel wist? Ik ben, dat... ik ben er eigenlijk nooit zo mee bezig geweest. Dit is voor mij gewoon... Dit maak ik. Hm. Dit, dit doe ik. En dit is het geluid. Ik, ik, dit is mijn dit geluid. En, en, en, en ik hou zelf ook van dit soort popmuziek. En niet dat ik het dan probeer na te maken wat ik al ken. Maar nou ja, fijn, dat hoef ik niet uit te leggen. Nee. Maar uh, nee, dat, uh, ik hou wel van... Ik, trouwens, ik hou ook wel als een, uh, van, van, van nieuwe dingen, uh, nieuwe trends komen. Dat vind ik mooi of niet mooi, maar je maakt wat je maakt. En je stem, Jacob. Ja. Hij is lager geworden. Hij is, uh, la hij is lager geworden. <lacht> uh, uh, doordat ik ook ouder word, maar ook helaas misschien wat te veel groot heb en... Misschien wat te veel gedronken. Um, en maar nog ik het steeds hem, ik... doe, hè, zeg het maar even. Ja, ja, Dan heb ja, je het ja, nu ja, op de radio ja, ja, ja, ja, ja, ja. ook gemeld. Ja, ja, ik moet ermee stoppen. Ja, en, moet maar, stoppen. Dat, maar moet niet, dat, dat wil je. Hem, ik, ik, ik moet er eigenlijk mee stoppen. Maar, um, oh, dat klinkt echt nou helemaal niet goed. Ik moet er eigenlijk mee stoppen. Nee, ja, dat, dat klinkt niet overtuigend. Hè. <laughs> <laughs> maar ik vind mijn stem wel mooier geworden. Oh. Dus. Uh... Maar hij wordt niet dan ook weer hoger. Hij wordt niet hoor, hoger. Als dus als ik dus stop, kan, ik ja. kan er nu mee stoppen eigenlijk. Ja, precies. En dus dan het is het moment. precies perfect, ja. Ja. Getimed. Ja, ik, ik, ik had eigenlijk, ik dacht dat ik een verrassing voor je had, maar dat blijkt niet zo te zijn. Want ik, ik sloeg een boek open um, van iemand. Roman verschijnt volgende week. Ik hou nog even midden uh, van wie? En uh, die auteur is dan ook aanwezig hier in de studio... met een motto van een liedje van, uh, van Johan. Maar je wist het al, hè? Nou ja, toevallig wel, ja. Toevallig. Ik kwam die auteur uh, tegen en uh, die vertelde dat aan mij. Ja. ja, nou, zo dadelijk, na het nieuws van acht uur... daar luisteren we eerst even naar en dan komt de grote onthulling. NPO Radio 1.